9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Cairo zijn bij rellen op het Tahrirplein honderden gewonden gevallen. Egyptische demonstranten eisten dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Vele Egyptenaren vinden dat hervormingen te lang op zich laten wachten sinds de militairen de macht overnamen na de val van Mubarak. De politie wilde de betogers van het plein verwijderen en zette onder meer traangas in en schoot met rubberkogels. Volgens de Egyptische staatstelevisie zijn 18 mensen gearresteerd. Enkele politieauto's gingen bij de confrontatie in vlammen op. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de politie buitensporig hard optrad. Het is nog steeds onrustig op het plein. Volgende week zondag houdt Egypte de eerste democratische parlementsverkiezingen in zijn geschiedenis. De Libische interim-premier Al-Kaib heeft het buitenland verzekerd... dat Saif Gaddafi een eerlijk proces in eigen land krijgt. Het internationaal strafhof heeft gevraagd om de uitlevering van Saif... maar de premier zegt dat het Libische volk het recht heeft om hem zelf te berechten. De zoon van de verdreven en gedode dictator werd vanochtend gevangen genomen... in de woestijn in het zuiden van het land. Hij probeerde met een aantal handlangers naar Niger te vluchten. De Libische minister van Justitie zei dat Saif de doodstraf kan krijgen... Hoofdaanklager Moreno Ocampo van het strafhof wil safe berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. In de eredivisie voetbal heeft PSV zijn uitwedstrijd tegen de graafschap gewonnen. Het werd op de Vijverberg 3-1. Tim Matafs bracht de Eindhovenaren al snel op voorsprong. De graafschap kwam gelijk door een blunder van Doelman Isaacson, die een bal liet glippen. PSV-er Wijnaldum scoorde na rust twee keer weer: Vanavond en vannacht in het hele land kans op mist. De kans op dichte mist is het grootst in de noordelijke helft. Het koelt af tot min 2 graden in het oosten. Morgen maakt het zuiden kans op zon... maar blijft het noorden gevoelig voor mist en laaghangende bewolking. Daar waar de zon doorbreekt, wordt het 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik geef om zijn hersenen, die nu nog helder denken. Ik geef om haar nieren...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 En vrijdag stond je in de moeder aller files. Gaan! Jullie staan allemaal op een kluisje, meiden! Wat een gepruts! Schijt! Schijt! Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Ga naar geefkinderenhunspelterug.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Het Hollands Boot. We gaan even snel langs de stadions. Heracles Twente was tegen 0-1 na precies een uur. Wissgerolf maakte de goal. Die had de tweede ook moeten maken. Weer een corner. Weer staat hij bij de tweede paal. Weer letten ze bij Herakles niet op. Dit keer doet hij diep niet met het hoofd, maar met de voeten. Maar schiet in het zij net. En zo blijft het 0-1. Ajax Nak en die houdt kan. 0-0. Weinig verheffend tot nu toe. Laag tempo van Ajax. Eén schot gezien van Theo Jansen. En een gele kaart voor Leurling. Dat zijn de hoogtepunten na 17,5 minuut spelen. 0-0. De RKC. Henk Kok. 1-0 voor RKC. In de eerste afgelopen van Karspion weinig hoogtepunten in deze wedstrijd. En dan kan ik kan nog niet direct zeggen dat Heerenveen dicht bij de gelijkmaker is geweest. Misschien nu als je die in een 16-meter gebied de bal breed. Nee, net niet in de voeten van Judith Sheets. Het blijft 1-0 voor RKC. En de NEC Roda, Frank Wielaert. Dik uur gevoetbald. 1-0 voor Roda in Nijmegen. En dat is logisch, want sinds de pauze is het initiatief volledig voor de Limburgers. Sing out your name. And he said, Be oh, so believe, I will say. And if thirsty, I will quit you with my love. And if you hunger, I will feed you with my word. Try your love on Searled World. <laughs> Hey Bas, er is nog uh, hoop voor Herakles, want uh, Wisserof heeft al eens eerder op zijn verjaardag gescoord. Maar toen scoorde hij dezelfde wedstrijd ook nog in eigen doel. Echt? Heb je het opgezocht? ja? <laughs> nou ja, je weet, we krijgen een heleboel van die leuke weetjes, hè? Ja, oh nou, dat is grappig. Ja, wie weet. 2000 ga... tegen Feyenoord. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd of ze dat bij Herakles weten. Um, dat zou nog wel een uh, rare wending kunnen geven aan de avond. Twente heeft namelijk de wedstrijd in de tweede helft redelijk onder controle. En bovendien is het wat dynamischer gaan spelen. Dat woord mogen we sinds afgelopen dinsdag... Duitsland-Nederland ineens graag, graag gebruiken met z'n allen. Het is wat energieker wat Twente doet. Er zit wat meer snelheid in. Er zit wat meer beweging in. En zo is dat voor Jirkus Potsing toch wat minder makkelijk te verdedigen, als dat het in de eerste het geval was. Wisselhof de jager, Job een doelpunt te maken aan de bal. Hij had dus al zijn tweede moeten maken. Misschien dat hij om die reden twijfelde... was dit wel het goede doel en hem naast schoot. was een ongelofelijke kans ook uit die tweede hoekschop. Die was eigenlijk nog makkelijker dan die koppel uit... Uh, van een paar minuten daarvoor. Michailov heeft de bal. En Michailov heeft die bal liggen op de rand van zijn strafhofgebied En geeft hem dan een trap naar voren. Dan moet de jong de lucht in. Dat doet hij wel, maar die mist de bal. Dan wordt hij opgevalt door Breukers. Breukers krijgt nog een tikje mee van John. Felle duels tussen die twee. Ook in de eerste helft al, zo even na een zoveelste fel duel... Nu, nu komt er trouwens een vrij schop na de overtreding van John waar uh, Breukers de bal terugrolt naar zijn keeper. Die even onder druk leek te staan vandaar dat het faal even in tweeën moet. Maar in, een paar minuten geleden was er een uh, duel ook tussen die twee. En had ik toch de indruk dat Breukers nog echt zijn tegenstander wegduwde... Onder het toezien oog van de scheidsrechter. Die daar toch gek genoeg Jan Wegreef weigerde een kaart voor te geven. Duel afgelopen, je tegenstander nog een duw geven. Nou volgens mij mag dat niet. Maar Wegerheef vindt het allemaal prima. En zal wel zeggen het is een derby. Nou misschien is dat ook wel zo. 67 minuten. Het is 0-1. En we wachten begrijp ik dus op de eigen goal van Peter Wisscherhoff straks. Ajax, Nak en die houdt kamp. De soap uh, afgelopen week was van een uh, hoger amusementswaarde dan de wedstrijd tot nu toe. 0-0 de stand en nu een mogelijkheid. Nee, geen mogelijkheid. Want die wordt snel te niet gedaan door Donny Gorten. Wel ten koste van een inworp. Nog geen kansen gezien. En dus kijk je eens om je heen naar nou, wat spandoeken. zijn er wat bijgekomen. Kruif is Ajax. En een hele aardige is. Apple is Jobs. Ajax is Kruif. Who the fuck is Ten Haven? Uh, het is een hoekschop voor Ajax vanaf de rechterkant. En daar gaat natuurlijk Theo Jansen zich mee bemoeien met het linkerbeen. En dat betekent een indraaiende bal als er eventjes door Paul van Boekel gekeken wordt bij Dimitri Boulikin, Waar iemand op zijn tenen is gaan staan en waar hij pijn heeft aan de voet. En dus uh, moet hij eventjes buiten de lijn. En dat is jammer voor Ajax. Want de hoekschop kan genomen worden zonder boeleking. Komt de bal voor het doel. Al de wereld niet. De bal wordt weggekomen uit de NAC defensie en opgevangen. Door Eriksen die een aardige eerste hel speelt. Maar tempo is ontstellend laag van Ajax. Bal nu breed. Naar Anita. En zo kun je tegen de solide verdediging van Nak. Waar uh, steeds een mannetje of vijf in die verdediging uh, staat. Robert Schilder loopt constant bij Theo Jans in de buurt. Als zeg maar extra slot op de deur bij uh, Nak Breda. Is het uh, voor Ajax heel moeilijk om uh, uh, hem uh, of om uh, die verdediging. ...te doorbreken. Problemen voor Ajax, want Boulekin loopt achter het doel... ...geblesseerd, die gaat zo dadelijk gewisseld worden. Weer een spits eruit bij Ajax, dat zijn problemen. Genoeg en Ajax is wel in de aanval. Het staat nog altijd 0-0, even kijken wat EBC hier doet. Brengt de bal tussendoor en dan is het uh, Soleimani die aangetikt wordt... ...en Van Boeken zegt, geen penalty, gewoon achterbal 0-0. Boulekin gaat eruit, we gaan zo dadelijk een wissel krijgen in de spits bij Ajax. De Heerenveen RKC, Henk Kok. 67 minuten voetbal In de stand van 1-0 staat nog steeds op het scorebord. In het jongens, jongens, jongens, ik zit net naar de, Van de Bussen te kijken, die, die, die wil die bal uitrappen. En dan scopt die bal gewoon tegen de rug aan van Bruci. En dan heeft je nog eens een keer weer gelijk. Maar er gaat zoveel ontzettend veel fout bij Heerenveen in de passing. En nu uh, komt uh, Gerald Boonkom binnen de lijnen. Nou, met alle respect, dat is gewoon een noodgreep. Het is gewoon echt een noodgreep Als breekijzer wordt Sibon binnen de lijnen ge gebracht en gaat Breuer, die, die gaat eruit. Nou, Sibon, uh, ja, die kan het tempo natuurlijk helemaal niet met name. Wat hij wel kan, is een keer een vrije schop nemen of een keer een kopbal. Als hij tenminste een goede voorzet krijgt van de zijkant, dan een keer een kopbal op uh, doel, uh, doel afvuren. Maar ik heb helemaal nog geen kans gezien voor Herenveen in die tweede helft. RKC houdt zich gemakkelijk staande. Niet omdat het zo goed voetbalt, maar omdat Herenveen zo slecht voetbalt. 67 minuten gevoetbald, 1-0 voor RKC. NEC Roda, Frank Wielheid. 70 ste minuut. NEC Seem in de aanval met Platjes in eerste actie. Net in het veld gekomen. Hij voor uh, Van der Velde als extra aanvaller in de buurt van uh, Sjeun in ieder geval. Maar hij komt niet aan de bal. Roda SC is in die tweede helft beter. Wil in ieder geval de bal hebben. Heeft in ieder geval de intentie om er nog iets van te maken. Ook al gaat er ontzettend veel fout. En is ook de enige ploeg die een bal tussen de palen heeft gekregen. En dat gelijk ook tot het doelpunt heeft gepromoveerd. Via uh, Malki. En dus de 1-0 voorsprong voor uh, Roda in Nijmegen. Nu diezelfde Malki die een overtreding maakt op Wil. Op de, diep op de helft van uh, NEC. En dus de vrije trap voor de Nijmegenaren. Babels heeft daar een klein beetje haast mee. Eerst tenslotte nog maar 20 minuten te spelen. En NEC heeft al moeite genoeg om de bal in de buurt van de goal van Rodier C te krijgen. Babels probeert het nu in één keer met een diepe bal. Fadoch kan niet doorkoppen. bal komt wel in de buurt van Wild terecht. Dus kan de aanval van NEC doorgaan. Combinatie tussen George en Platje. Platje houdt de bal even bij zich. Wacht tot er iemand in de, in de spits staat. Is uiteindelijk de bal bij George. Die probeert het met een boogballetje. Maar dat mist iedere vorm van richting. En dan wel de juiste hoogte. En dus is, gaat die bal gewoon uiteindelijk over naar 20 minuten. NEC Roda 0-1. Wordt hij van Wisseroff ja. gewoon de winnende, Bas Het Zou maar zo kunnen, 20 minuten nog. Het is 0-1 bij Heracles Twente. En Heracles probeert wel wat aan te zetten. Hij heeft nou net op pech dat zoals ik denk, licht geblesseerd naar de kant moet. En is vervangen door Marco Fajnovic. Nou is dat een fijn besnaarde voetballer. Nou, niet echt meteen een breekijzer en een spit waar je doelpunten van verwacht... voor een slotfase waar je met 1-0 achter staat. Maar ja, je moet wat. Het balbezit is voor Herakles heel eventjes. Op het middenveld komt Feyenovic de invaller dus net een stapje te laat. Dan heeft Twente de bal weer terug. En de, doet Twente graag in de tweede helft. Snel, tik, tik zoals nu. John weg en dan in volle galop. Luc de Jong mee in het zasselgebied. Daar komt ook meteen de bal, maar die is net te scherp. Onder druk nog van Breukers die daar probeert om het voorzetten van John te verhinderen. De voorzet kwam, maar niet in de buurt van Luc de Jong. Wel in de handen van Pasveer, die snel uitrolt. Want Herikles heeft weinig tijd te verliezen. Fijn of iets aan de bal wenkt. En zegt, uh, kom nou, want ik kan niemand aanspelen. Kwanza loopt er eigenlijk langs. Dan gaat de bal naar Jallo. Die kaatst hem ongelukkig terug. Dat levert balverlies op voor Herikles. Dat zijn fouten die je niet kan permitteren. Brahma neemt over. Brahma de Jong. Ook Gaurier komt zich nu melden op de rand van het stadvoergebied. Er gaat de voorzet komen, die dan onschadelijk wordt gemaakt door Van der Linden. En dan kan Jallo zijn fout herstellen door de bal weer mee te geven aan Duarte. Die handig gaat langs ver nu. En dan ook de ruimte heeft om door te lopen op die linkervleugel. Even naar binnen kruipt. Duarte komt er weer zo'n vlammend schot. Duarte van de hand van het strafdomgebied. Nee, er komt een steekbal. Alleen had niemand die begrepen. En dan heeft het allemaal niet zoveel zin. Everton loopt er langs. De bal over de achterlijn. Het zag er goed en dreigend uit. Maar het was het uiteindelijk niet. En het blijft met nog 18 minuten te gaan in Almelo. 1-0 in het voordeel van FC 20. Heeft de Ajax nog spitsen over en die houdt hem. Nee, want Lodero, uh, Nicolas Lodero, de Uruguayan, loopt nu in de spits. Uh, eigenlijk tot wel verbazing van alles en iedereen. Hij kwam erin voor Boulekin die geblesseerd is. En ik dacht eigenlijk dat uh, Soleimani wel in de spits zou gaan lopen. Maar Soleimani vanaf de linkerkant. En uh, Lodero staat in de spits. Krijgt meteen twee mogelijkheden. Krijgt nu een duw van Botteghien en een vrije trap mee. Aan de rechterkant nog altijd Ebisilio. De vrije trap halverwege de ook Breda. 0-0 na een half uur spelen bij ajax Nak. Een heel laag tempo van Ajax tot nu toe. En uh, zo kom je er echt heel moeilijk doorheen als de bal de diepte in gaat richting Eriksen. Eriksen komt in balbezit in de buurt van de cornervlag. Er uh, was uh, geen buitenspel dus mag hij gewoon doorgaan. Maar er staat weinig uh, steun voor hem. Ja, Soleimani die kan aangespeeld worden. Lodero komt zich aanbieden, krijgt de bal in de voeten. Lodero uh, draait zich uh, goed vrij en speelt de bal naar Eriksen aan de linkerkant. Lodero... Om meteen zijn plek op zoekend in de spits. Daar is Eriksen nog altijd in balbezit. Bal hoog voorgeven, hoeft niet. Gemiddelde lengte 1,40 meter. ...van de spitsen van Ajax. En uh, bij uh, Nak Breda is dat uh, 1,90 meter. 90. Dus elke bal hoog voor de pot is een uh, prooi voor Nak Breda. Maar de verdediging wordt wel omsingeld door Ajax. Als Episilio de bal heeft, speelt hem naar Lodero. Lodero draait en kapt en speelt hem in de voeten van Theo Jansen. Jansen meteen op de huid gezeten uh, door uh, Schilder. En dan gaat de bal weer breed naar 1 Eno. Eno door naar Vertongen. En zo sluit het net zich heel langzaam rond de verdediging van Nak Als Lodero de bal heeft en die speelt... Dat zich aardig vrij. Randstraf op het gebied. Probeert te schieten. Schiet de bal tegen Botteguin aan. En dan uh, wordt er met moeite uitverdedigd. via een terugkopbal van uh, Nak Breda. Van Donny Gorter. Bal in de handen van Terroulaar. 0-0, Frank Wilaert. We vullen de beslissing in in Nijmegen met nog een kwartier te spelen. Vrije trap voor Rode SC, die gaat via een Nijmeegse rug. Denkt iedereen over de achterlijn, maar daar staat dan nog William Pluim. Net in de ploeg gekomen voor aanvoerder Jonker. Daar had even niemand rekening mee gehouden. En die schiet die bal bij de tweede paal dan uiteindelijk binnen. William Pluim zorgt dus voor de 2-0 voor Rode EC in Nijmegen tegen NEC. En NEC ja, zo weinig kans gecreëerd. Ik vrees dat dit het wel een beetje is voor deze wedstrijd. Heerenveen, thuis lukt ook vanavond weer niet, Henk Kok. Nee, en ik vraag me af of Herenveen nou zoveel verder is dan het afgelopen seizoen. Het afgelopen seizoen was een slecht jaar voor de Herenveen. Maar als ik deze wedstrijd bekijk, ja, dan is Herenveen niet veel beter geworden. Ze mogen dan op een zesde plaats staan in de competitie. Maar dat, uh, ja, dat verhult ook een beetje, eerlijk gezegd. Van het spel van Herenveen is absoluut niet goed. Er wordt veel te veel gemikt op Narsinger en op Saïdi. Dat is eigenlijk het spel. Daar moeten die ballen naartoe. En als Narsinger en Saïdi niet in de wedstrijd zitten, dan maakt Herenveen ook geen doelpunt. Een Dost heeft nog nauwelijks een bal gehad, nog van Narsing, nog van Saïdi. heeft momenteel trouwens ook het veld verlaten. Helemaal leeg gespeeld, fysiek leeg. Misschien ook nog wat hinder ondervindt hij van de, van de liesblessure. Maar in elk geval is voor hem Van La Parra binnen de lijnen gekomen. Hij kreeg er één keer door over de rechterkant, maar zijn bal teruggetrokken vanaf de doellijn. Die, die kwam niet aan. En zo kwam de eindpaas van Heerenveen. Die komt, ja, die komt helemaal niet aan eerlijk gezegd. Ik heb geen goede combinaties van Heerenveen gezien. En mentaal zit Heerenveen ook niet goed in elkaar. En als zelfs ploegvoetballen, ik heb het sterk mijn twijfels daarover. Het is nog steeds 1-0 voor RGC in velddag en, en speldag even sturen. Frank ben en het wordt toch 1-2 en het is Platje uiteindelijk. Die hem maakt een schot van Nijland. Kies je. Ik denk, hé, hey, een boot tussen de palen. Hij stompt hem weg, maar daar staat Platje. en Die schuift hem via binnenkantpaal binnen met nog een kwartier te spelen. 1-2 in Nijmegen. maakt het doelpunt. Het is gewoon uh, Gerard Sibon die maakt beide armen in de lucht. Een bekeken doelpunt vanaf de rand van de 16. Dat kan hij nog. En de precisie heeft een gevoel nog in de schoen. Sibon gewoon in de boek ook. 1-1. Frank Vilaert bij NEC Roda. Tof is spannend. Ja, sterker nog. Het heeft heel even 2-2 gestaan. Nee, die goal was al afgekeurd hoor. Want Platje die stond nou randje buitenspel. Ik denk een centimeter of tien. Maar de assistent had het gezien. En hij zag het goed. Daar mankeert niet zo gek veel aan. Platje speelt altijd op randje buitenspel. En deze keer stond hij er net overheen. Had net de 1-2 gemaakt. En gelijk erachteraan schuift hij wel die 2-2 binnen. Maar toen had scheidsrechter Sanders al gefloten. Ik verheug me op de enorme paniek die gaat ontstaan in het laatste kwartier voor Roda. Om die overwinning binnen te slepen. En aan NEC de totale uh, vorm van opportunisme waar we naar mogen gaan kijken in de slotfase. Dan gebeurt er in ieder geval nog iets in Nijmegen in die slotfase. Dankzij die aansluitingstreffer van platje 1-2 tegen Roda. Dat gebeurt er nog in Almelo. Heeft Twente boel behoorlijk onder controle, Bas? Jawel, dat vind ik wel. Willem Jans in de ploeg gekomen voor Ola? John Oogstief was ook niet helemaal fris meer, terwijl dus het 1-0 voor Twente door die goal van Wisselhof die er met een hoeslop daarna nog een keer dichtbij was... en de twee had kunnen maken, maar dat niet deed. Nog 11,5 minuten gaan. Herikles komt er wel af en toe uit, maar het zijn uitbraken. Trent heeft de tweede helft de poppetjes wat beter op de plek. Herikles heeft erg veel moeite om de spitsen te bereiken. Plet, die nu bijna bij de bal komt, maar door Douglas van de bal wordt gelopen... is in tweede bedrijf ook onzichtbaar geweest. En Gaurier kan nu weg aan de rechterkant van het veld. Een duel met Jallo. De twee jongelingen, Jallo wint in dit geval. Het is van de Linde trouwens, die is helemaal niet zo jong. Sterker nog, die is best oud, 35... En met een sliding gaat de bal over de zijlijn. Maar we gaan naar Amsterdam. En die wat gebeurt er. Eindelijk 1-0 voor Ajax, zou je zeggen. Nak nou, alleen maar aan het verdedigen. Maar de paas van Lodero, de invaller, was perfect op Miralem Sulemani Die door kan lopen. Eh, Jellet en Rauwelaar met een strak schot in de verre hoek. Voor ten Rauwelaar dus aan de linkerkant van Soleimani af. De linkerzijde schiet hij de bal strak in. Hele mooie paas was dat van Lodero. Goed gezien de diepte Soleimani gevonden. En na een minuut of 35 staat het toch 1-0 voor Ajax. Het is natuurlijk verdiend. Ondanks het lage tempo is Ajax de betere ploeg. Ajax leidt door het doelpunt van Soleimani met 1-0 tegen NAC. Simon heeft gelijk gemaakt voor V. Meteen erop en de overeenkomt. Ja, Heerenveen probeerde beneden door te drukken. was druk bij 2-1. Van La Parra ging het 16 meter gebied binnenkomen. Op de doellijn trok de bal terug. De dost van Herenveen wilde die bal nog binnen tikken. Maar de rost van RKC die kon de bal bij de eerste paal uit het doel werken. Herenveen de aanval over de rechterkant van La Parra nu. Van La zich zal een individuele actie ondernemen. Gaat zijn tegenstander uitspelen. Nee, dat lukt hem in dit geval niet. Hij strandt op van Peppen. En dan kan RKC, oh nou, die heeft niet eens meer aan een aanval te denken. Die heeft de NGC gewoon probeert deze stand in elk geval het ene puntje uit het vuur te slepen. Van Heerenveenbouwde weer aan de volgende aanval. Een crosspaas helemaal naar de rechterkant van het veld. Van La Pada moet die bal terugtrekken. Dat doet hij. Had het beter in de voeten van Djuricic bijvoorbeeld kunnen schuiven in plaats van voor de doorste kiezen. Want Djuricic stond er veel beter voor. Maar kennelijk, miste Van La even een overzicht. En die kans is verkeken voor Herenveen. Snel ingegooid. Weer naar Van La Invallen voor Die Heeft die bal even teruggespeeld. Van La weer aan de bal. Gaat weer een 1-2 combinatie aan. Moet die voorzet komen? Komt de voorzet ook. En die komt even op Elm. En Elm dacht die bal terug te kunnen leggen. Bovendien heeft die bal even bedoeld met zijn arm. Een hensbal. Vrije schot voor RKC. Standgelijk in Herenveen. 1-1. 0-1 in Almelo. Bas De Een schepje erbovenop van Herenkles dat Twente onder druk zet. Twee keer leverde dat balverlies op van Twente. Eerst Douglas toen ver. Omdat ze eigenlijk niet verwachten dat er meteen als ze de bal aannamen binnen twee tiende seconden twee van de tegenpartij hun nek stonden te hijgen Dat was wel het geval. Maar twee keer werd het uiteindelijk niet echt gevaarlijk. Maar Herikles zet dus aan voor dat wat een offensief zou moeten worden. In de laatste negen minuten. Plus wat extra tijd van de wedstrijd. Waarin Wisselhof de eerste was, de enige was die scoorde. Na vijftig minuten. Met de kopbal bij de tweede paal uit een hoekschop. En Van der Linden de bal heeft. De aanvoerder van Herikles. De Warten. De hoogte van de middenlijn, Kan aannemen. Wegdraaien bij Landzaad. Houdt even in. Draait om zijn as. Een schijnbeweging. Nog eentje. En dan wel de langs. Heel makkelijk op souplesse. En dan een voorzet gegeven ook. Daar staat Plet te wachten. Er wordt doorgekopt door Everton Die naast Plet in feite is gaan spelen. Zodat de ploeg uit Albu, zeg ...maar met twee aanvallen speelt. Het levert een ingooi op aan de andere kant van het veld... ...omdat Twente wel uitverdedigt, maar de bal dus over de zijde heen komt. En dan gaat Breukers lopen met de bal. Worden geschoten ook, maar ket schot af... In de drukte die daar in dat Twentse strafhoekgebied ontstaat. En mag FC Twente gaan uitverdedigen. Wat heet. gaan counteren zelfs. Aan de linkerkant van het veld met Gaurier. Die dan van de bal gelopen wordt door Kwanza. Dan hoopt Gaurier nog even op een ingooi Maar de bal wordt binnengehouden door Rienstra. En zo mag Jere Ples weer in de vooruit. Er gaat nog een offensiefje komen. Dat voel je eigenlijk aan alles. Acht minuten nog. Officiële speeltijd. En Almelo voorlopig is het 0-1. Wat laat Nak offensief zien, Andy? Nul, niets. Heel schot, of een, heel, een schot van heel ver, zojuist van Schalk. Dat is eigenlijk de eerste keer dat de bal in de buurt van... Uh... Doelman van meer kwam. Nu is Ajax weer weg aan de linkerkant. Goeie paas op Anita. Die als linksbek goed doorgeschoven is. En de bal via de tegenstander over de achterlijn speelt. Via Jansen. En dus mag Ajax weer een hoekschop nemen. 1-0 de voorsprong Ajax. Goed doelpunt van Soleimani. Na een paas van invaller Lodero. De hoekschop vanaf de linkerkant. Gaat met het rechterbeen genomen worden door Christian Eriksen. En dan kan Ajax dus redelijk. Vriewielend richting aanstaande dinsdag. Want dan staat die hele belangrijke wedstrijd uit tegen Lyon. Op het programma Olympique Lyon, waar een gelijk spel eigenlijk voldoende is om zich te kwalificeren voor de, uh, de volgende ronde Champions. League. schot van ver en net naast geschoten door Theo Jansen. Theo Jansen, die uh, ja, aardig voetbalt. Als hij de bal heeft, dan lijkt hij er altijd wel wat aardigs mee te doen. Hij heeft al een paar goede schoten richting het doel gegeven. Nu ook richting het doel, maar net ernaast. En dus staat het na 40 minuten 1-0 voor Ajax. U voorspelde dat het leuk zou worden, die slotfase, Frank Willard? Ja, daar had ik een beetje op gehoopt. Eigenlijk meer dan dat je erop uh, op rekent. Want uh, als het heel slecht is, dan kan dat nooit... Uh... Uh, eindig, uiteindelijk nog wel iets worden. Je hoopt op een hoger tempo en wat opportunisme. Maar NEC blijft met overleg voetballen. Gooit de tempo wel ietsje omhoog. Maar dat helpt niet altijd heel. Nu George die de achterlijn probeert te halen. Voorzet geven. Er zijn in ieder geval genoeg NEC'ers voor. Maar het is Former die wegkomt Nog een keer George. Nog een keer Former die wegkomt En dan uh, Rodier C op de counter met uh, De Beulen op het middenveld. Helemaal alleen. Kan zo doorlopen. Over de linkerkant. Pluim mee. Die blijft staan. Wacht op medespelers. In ieder geval tijd trekken. Is dan één tegenstander kwijt. Maar uh, komt dan de tweede tegen. Levert in bij Vadoch. Is er ruimte over de linkerkant. Moet Nijland sprinten om die bal binnen te houden. Dat lukt uiteindelijk. Heeft dan wat ruimte over. Zoekt Montaigne op. Maakt in ieder geval een actie, probeert dat. Ruimte dan voor platje, platje met een puntetje. Maar het puntetje mist de juiste richting. Gaat recht in de handen van Kieschek. Nou hebben we de tweede kans van NSC ook gelijk meegepakt. Zes minuten nog in Nijmegen. 1-2 is het. Bij 1-0 kan het nog steeds voor Herakles Bas. Nou, er komt ook wel steeds weer dreiging van de thuisclub. Met nog 6,5 minuten te gaan in deze wedstrijd. 5,5, pardon, plus extra tijd. Maar er zijn uh, nou ja, niet zozeer mogelijkheden geweest. Maar wel dreigende momenten. Zo even weer plat met een handige beweging. Zet wel de bal vrij in het strafselprobit. Maar als daar geen ploeggenoot bij staat heeft dat niet zo heel veel waarde. Dat was nu een beetje het geval. Maar er is wel een soort omsingeling gaande. En Twente komt niet meer verder dan uh, nou ja, uitbraken. Dat kan ook maar zo de beslissing zijn. Dus daar de bal een keer goed ligt. Zoals nu. Diepe bal op Willem Jansen. Vrij voor de keeper. Doelpunt. Nee. bal een meter naast. Hij staat echt vrij voor de keeper Willem Jansen. En dat is hem toch over het algemeen wel toevertrouwd. Maar nu. Na de paas van ver overigens, die voor de zoveelste keer in deze wedstrijd opvalt met prachtige pases. Hij zet Willem Jansen vrij voor de keeper, maar hij heeft net een fractie te veel tijd nodig. Kijkt en kijkt en ziet dan de keeper komen en schuift de bal een half metertje naast. Dat had dus de beslissing moeten zijn. En dat is een hele dure misser, zou Heracles toch gelijk maken in het resterende deel van deze wedstrijd. Namelijk nog een kleine vijf minuten, voorlopig is het 0-1. Die uh, Sibon is zo oud, die tweede kan die zeker niet meer, Henkel. <laughs> Nou ja, hij, hij is toch van waarde geweest in, in, in deze wedstrijd, Gerard Sibon En het doelpunt was geen echte kans. Maar vanaf de rand van de 16 zag hij een mogelijkheid om die, om die bal gewoon via de binnenkant van de paal precies in de winkelhaak binnen te schieten. Wat een aardig doelpunt. Nu weer de Ereveen in de aanval over de linkerkant van het veld via Nadersteen. Die moet dan schieten met zijn rechterbeen, vandaar dat hij ook naar binnen ging. Van links kan hij helemaal niks. En dan krijgt toevallig toevalligerwijs nog weer een, een keertje een hoekschot mee. Nieuwskopje gehoord, zomaar zo genomen aan de rechterkant van het veld door de Koems. Ja, het is ook wel een teken aan de wand, gezegd, voor deze wedstrijd. Gelijke stand 1-1. Dat RKC met afbraakvoetbal. Van de heeft gewoon afbraakvoetbal gespeeld in die tweede helft. Laat Herenveen daar vooralsnog geen doelpunten tegenover weten te stellen. Slechts één. Doos schiet die bal nog eens een keertje voor langs. Misschien was het ook wel bedoeld als een voorzet. Maar in elk geval is de bal achter de goal gegaan. Doelschop voor RKC. Kijk eens naar het scorebord. Er moeten in elk geval nog zo'n minuut of zes worden gespeeld met die gelijke stand van 1-1. Hoe lang nog voor de rust Ajax nak in die oudkamp nou, het lijkt af en toe dat die rust al uh, 43 minuten bezig is. Maar nog twee minuten uh, voor de echte rust. En dan uh, gaan we inderdaad uh, uh, kijken wat men er allemaal van vindt. En uh, hoe vaker gekeken is naar de box waar Johan Cruijff zit. En uh, naar die andere box ongeveer een meter of uh, 60 verderop. Waar de rest van de raad van commissarissen zit. Want op het veld gebeurt er toch niet al te veel. Hoor. Eén goed doelpunt van Soleimani na een plaats van Lodero. De 1-0 die staat nog steeds op het scorebord. En ook Breda. Ik hoorde Henk ook net over afbraakvoetbal... Ja, Nak nou kan gewoon niet beter, zo lijkt het. Want in aanvallend opzicht helemaal niets. Alleen maar aan het verdedigen met vijf, zes man. Ja, en als je dan 1-0 achter staat dan heeft het helemaal weinig nut. Want Ajax wil graag ongeschonden eh, richting Lyon. Terwijl het al geschonden is. Omdat eh, Bulikin met een blessure van het veld moest. Zijn vervanger Lodero aan de basis stond van de enige treffer tot nu toe. Dus zo dadelijk aan de laatste minuut van de eerste helft gaan beginnen. Met een 1-0 voorsprong voor Ajax. Met Ajax een balbezit voor Van de Wiel. Van de Wiel eh, Speelt de bal maar weer eens breed. En zo blijven we heel rustig kabbelend voetballen richting de rust. Met een 1-0 voorsprong voor Ajax tegen NAC Breda. Allemaal op weg naar het einde. Bas Tegeler. En bijna was die misser van Willem Janssen. Was zo even duur geworden. Want hectiek in het strafschopgebied van Twente. Na een voorzet van invaller Luis Pedro. Het uitverdedigen van Twente liet de wensen over. Tot twee drie keer toe probeerden de spelers van Heracles op het doel van Twente te schieten. Het ging telkens net niet goed. Tot de bal voor de voeten kwam van Kwantza op 20 meter. Die schoot vervolgens wel heel hard naast. Maar als daar een uh, speler van Heracles op de goede plek staat, hoeft hij maar een tikje te geven. En kan hij er maar zo in. Maar het is nog altijd 1-0 voor Twente. De goal van Wisseroff, 88 minuten op de klok. Twente heeft een hoekschop. Gaurier aangespeeld na een korte variant. Waar Jansen dan de bal voor het doel moet leren, Dat doet hij nu. Luc de Jong ziet de bal wel komen, maar als een komeet over zich heen schieten. En nou is Luc de Jong veel, maar geen Marslander. En dus laat hij dat wijselijk aan zich voorbij gaan. En kiest hij weer positie om de tegenstoot van Heracles, die ongetwijfeld nog een keer zal gaan komen in de slotfase van dit duel... .mee te helpen verdedigen. Het gebeurt in de laatste anderhalf minuut officiële speeltijd inmiddels als pas 4 trapt. Het is 1-0. Nog altijd voor Twente door de golf van Wisselhof. Blijft het bij die 1-1 in Heerenveen, Veen, Henkok? Het zou best kunnen, van als Jamma van dit soort kansen. Dat hij zojuist kreeg in deze wedstrijd. Dan blijkt het inderdaad 1-1. en Jamma gaat vanavond niet naar de samenvatting kijken. Van het was een dot van een kans op 4-5 meter afstand van een goal. Kon hij hem zo uh, binnenschieten. Maar hij schoot gewoon tegen de benen na van uh, Zoet. Niet eens hard, maar gewoon volstrekt onnauwkeurig. Hij dacht die bal gewoon even binnen te kunnen tikken. Maar uh, het mislukte volledig. Een dot van een kans. De beste kans in de wedstrijd leiden voor Heerenveen. Maar uh, Jamma heeft er niet van geprofiteerd. Zoet heeft nu uh, de bal. En uh, Zoet neemt even de nodige tijd natuurlijk van uh, RKC is wel tevreden met een gelijke spel van 1 tegen 1. Kijk naar het scorebord. In elk geval nog drie minuten. 1-1. Ajax-Nak is rustig. rust dan daar 1-0 een, een doelpunt van Soleimani. Noem je dat nou een zwaar bevochten zegen vanavond, Bas -tiegelig? Toch wel. In de tweede helft is Twente beter geweest. Maar in de eerste helft hebben ze het echt moeilijk gehad. Het is 1-0. Ja, dat is altijd gevaarlijk. Hij had er ook maar zo kunnen invliegen. Tegelijkertijd heeft Twente de mogelijkheden gekregen om de wedstrijd toch naar zich toe te trekken. 1-0. Vrij schop voor Twente. Balbezit voor Ver. Die uh, aan een solootje begint. En dan gaat liggen. 20 meter van het doel. En hoopt op een vrij schop die hij niet krijgt. Rosales nog met een voorzet. Die wordt aangeraakt onderweg. En dan in de handen komt van Pasvier. Het moment hieraf voorafgaand levert overigens Breukers nog de eerste gele kaart van de wedstrijd op. Na een overtreding op Ver. En dat kost hem dan een wedstrijd. Want die stond op scherp. En hij zal dus niet meedoen in de wedstrijd volgende week. In Kerkrade tegen Roda. Kles leeft nog, het is maar 0-1. Plet heeft de bal. Aan de zijkant Luis Pedro. Die moet een voorzet geven. Plet meldt zich voor het doel. Maar komt de voorzet ook? Luis Pedro loopt langs Tintalli. Daar komt de bal. Tintali verdedigt. Hoekschop. Hoekschop nog? Nee, doeltrap. Nou dacht iedereen: hoekschop. En dat vond het publiek hoorbaar ook. Maar de scheidsrechter die kijkt naar zijn grensrechter. Scheidsrechter Jan Weegreef. Ziet dat daar het gebaar wordt gemaakt dat er een doeltrap volgt. En die doeltrap gaat dan bij genomen worden. Schrensrechter stond er echt naast. Die moet dat goed hebben gezien. Drie minuten extra tijd hoorde u al. Die lopen inmiddels. Roda staat nog steeds voor Frank Willeit in Nijmegen. En moet dat ook nog in de drie minuten extra tijd uh, weten vol te houden. Maar op zich moet dat geen probleem zijn. Want NEC sinds de aansluitingstreffer in tien minuten tijd één schot op doel... Uh, Weten te produceren. En eigenlijk blijven ze maar met overleg aanvallen. Terwijl je nu toch zou zeggen: het is tijd voor paniekvoetballen. En die bal er is in te pompen. Rodiër C heeft ter gelegenheid daarvan alvast een extra verdediger. in de vorm van Vukovic ingebracht. Maar die bal wil maar niet het centrum ingepompt worden. NEC blijft maar braaf de zijkantjes zoeken. en proberen tegenstander te passeren. En daar gaat het dan uiteindelijk allemaal mis om er nog kansen te creëren. En nu Roda eruit. over links op de counter. via uh, Ramzi. Ramzi die daar natuurlijk de bal bij zich houdt. en wacht tot de tegenstander naar hem toe komt. Die komt niet. En dus dus blijft Roda gemakkelijk in uh, balbezit, wilde ik zeggen. Maar dan wordt het uh, wat slordig uitgespeeld door Pluim. En de uh, NEC op de counter. Nu dan misschien uiteindelijk uh, via George. George, het is 1 tegen 1, 4 tegen 4. Uiteindelijk George gaat naar binnen toe, gaat schieten En dan Kieschek laat weer de bal los. Alleen is er nu niet platje om het af te maken. Maar was er wel weer de mogelijkheid voor NEC om toch nog een puntje uit het vuur te slepen. In die blessuretijd nog uh, anderhalve minuut daarvan te gaan. En Roda leidt nog altijd in Nijmegen. 1-2. Stol Bas -tiegelen. Hij zit erin. Het is ongelooflijk maar waar in de slotminuut van de wedstrijd. De gelijkmaker Heracles Twente wordt 1-1 en Duarte geeft het laatste zetje. Nadat de Trentse verdedigers wel heel vaak en heel lang kijken naar dat wat de aanvallers van Heracles nog verzinnen kunnen. Dan komt er een schot dat eigenlijk helemaal niet zo ongelooflijk hard is. Dat is een soort halve paas van Duarte. Maar die bal wordt er niemand mee aangeraakt en verdwijnt vervolgens langs de grabbelende handjes van Dueman Michailov in de verre hoek. En zo staat het dan toch 1-1. En inderdaad is dan die missen van Willem Jansen van een paar minuten geleden ongelooflijk duur. Hij had de wedstrijd kunnen en moeten beslissen. Maar schoot de bal vrij voor het doel. Langs het doel van Herakles. Langs het doel van Pasveer. Het Twente betaalt nu de dure rekening in de extra tijd in Almelo. Waar Duarte de gelijkmaker achter Michailov brengt. Twente mag nog aftrappen. Dat betekent dat er nog een paar seconden zijn. Een halve minuut nog om te kijken of de tukkers nog... Nou ja, het zijn allemaal tukkers vandaag. <lacht> of, die, of die rode tukkers nog in de buurt kunnen komen van die andere tukkers. Nou, bent u er nog? Wat ben jij Balbezint ook voor Twente. <lacht> Ja, Geen idee. Balbezit is voor Twente via een ingooi. Via Jansen aan de rechterkant van het veld. Rosales mag gaan ingooien. En die gaat dat dan doen. Nou ja, ver neem ik aan in de richting van het straftopgebied. Waar zich nu veel mensen van Twente gaan melden. Scheidsrechter zegt wat mij betreft mag het. Brahma heeft de bal gekregen. Wordt het nog gekker deze avond als Twente nog tot een extra goal zou komen. De bal weggekomen door Heracles. En opnieuw ingebracht nu door Lansaat. weggekomen door Van der Linden. De klok zegt nu 93 minuten. Dat zou het zijn. Sterker, dat is het. En dus eindigt het gelijk. In Almelo bij Heracles Trenten 1-1. En is de man van de wedstrijd. Duarte, met de gelijk maken in de slotseconde. En NC Roda, Frank Wielij. Daar is net het laatste fluitsignaal geklonken. Sanders heeft afgefloten. En NEC verliest van Rodi EC. Een wedstrijd die maar niet op gang wilde komen. Die eigenlijk ontzettend slecht was. De eerste bal tussen de palen van Malki was gelijk raak. En toen de 0-2 uiteindelijk viel via pluim. Leek de wedstrijd beslist. Maar dankzij de aansluitingstreffer van Platje werd het uiteindelijk... Nou, ik zou willen zeggen toch nog leuk. Maar dat werd het uiteindelijk helemaal niet. 1-2 in Nijmegen, NEC Roda. Ja, al twee van de drie afgelopen van de kwart. 8. Heerenveen, RKC nog, geen kok. Nog 1-1 en dan moet er moeten zeker nog 3 à 4 minuten worden gevoetbald. Dit is een komische slotfase. Nadat nou, eerst Jan maar een dot van een kans had gemist om Heerenveen op voorsprong te brengen. Was ook Britsi dichtbij een tweede doelpunt van RKC. En ik heb zojuist nog een prachtig actie gezien van Sibon. Hij kapte Martina uit op de rand van een 16 meter gebied. En stifte de bal op de bovenkant van de La. De Paas. Nu vanaf het middenveld naar de linkerkant van het veld naar het Dost. Maar Dost wordt op de huid gezeten door, door, door, door, door, door, door Drost En dan kan Heerenveen toch de bal weer over. Overnemen. Dat gaat gebeuren via Zweig. Die speelt naar de rechterkant van het veld. Naar de Janmaat. Janmaat kiest voor een bal in het 16 meter gebied. Maar die kan Elme niet bereiken. En dan kan de RKC de bal overnemen via Brici. kan uh, krijgt de bal even weer terug. En dan krijgt Brici. Nee, de Brici komt helemaal niet meer aan de bal. De RKC is helemaal leeg gespeeld. Helemaal murf gespeeld, maar Heerenveen kan er vooralsnog niet van uh, profiteren. De bal is even teruggespeeld, moet RKC weer uitverdedigen. Via de linkerkant van het veld moet dat nu uh, gebeuren. Een korte combinatie aan de zijlijn, maar ze zijn de bal ook alweer kwijt. En dan gaat uh, RKC, die krijgt een vrije schop mee. Want er wordt een overtreding begaan uh, daar aan de rechterkant uh, van het veld. En daar zal de RKC de nodige tijd even voornemen. Ik zie Ron Jansel op zijn klokje kijken van... Ja, die drie, vier minuten die moet je toch nog even uitspelen. En Heerenveen wil natuurlijk zo graag een doelpunt maken. En RKC is absoluut. Toen vliegt tevreden met een gelijkspel. Het heeft afbraakvoetbal gespeeld, vooral in de tweede helft. In de eerste helft was het nog redelijk om aan te zien. Maar Herenveen was vandaag niet bij machte om RKC om uh, ver te spelen. De bal gaat terug naar de doelman, naar Van den Bussen. Van den Bussen breekt snel weer in het veld. Wordt hij afgespeeld naar de uh, zomer. En een vraag. Gouwleeuw. Die vraagt toen de bal geen fout te maken daar. De zomer in het 16 meter gebied. De bal is in elk geval weer weggespeeld door Herenveen. Kunnen ze bouwen naar een aanval? Dan moet die bal even vlot lopen, niet te kort. En nu is de ruimte aan de linkerkant van het veld. Er zal ongetwijfeld Narsing worden aangespeeld. Narsing wordt inderdaad aangespeeld. Die gaat voor de individuele actie. Die gaat richting 16 meter gebieden. Moet de bal nu voorzetten. Gaat Martina gaat er niet langs. En dan legt hij die bal helemaal verkeerd terug. Had die bal veel meer voor moeten zetten. Past die bal dan in de voeten van die oud-Herenveen-speler bij RKC. Dat is uh, Henrico uh, Droost. En dan zit die bal alweer op de helft van Heerenveen. En dan moet dat even terugverdedigd worden door, uh, door Zomenaar van de Bussen. Uh, van de Bussen moet niet al te lang gaan lopen. In het 16 meter gebieden. Van, er is niet zoveel tijd meer. Jan Maat op de middellijn. Kies voor een lange bal richting Bas. Dorsma, Bas, Dosma, Bas Dos wordt op de huizen gezeten door zijn bijna naamgenoot door Drosma. Heerenveen mag doorvoetballen. Weer komt die bal voor. Helm, Helm nee, het scoort van Helm wordt geblokt. Er zat een RKC, die zat daar goed tussen. Met twee man zaten erbij om in elk geval het schot van Elm nog even te blokken in het 16-meter gebied. Op een paar meter buiten de 5 meter. Moet nog even snel een vrije schot worden genomen. Kaibis gebaard, een paar meter terug. jongen, jongen, jongen, Wat maakt dat nou uit die 2-3 meter? Gaat die bal 2 meter terug op eigen speelveld, moet die vrije schot snel worden genomen? Praktisch alles in het 16-meter gebied. Bij Heerenveen Zomer neemt die vrije bal. Die gaat naar de buitenkant in het 16-meter gebied. Maar het luchtduel wordt verloren. Misschien kan er nu nog trots schoten worden. Prachtig schot. En zo had die bal buiten de palen. Goed scoort, Wordt hij nog eens een keer voorgezet door Gouweleeuw. Nu moet er Narsing zijn. Narsing met zijn goede been. De rechterbeen die knalt hem gewoon over. Het begon allemaal met het schot van Koems. Toen kreeg Gouwleeuw, kreeg nog een herkansing en toen weer Narsing maar het schot is overgegaan. En zo blijft het hier voorlopig bij 1-1. Ja, het eindsignaal heeft geklonken. Een zeer teleurstellend resultaat voor de Heerenveen. Ja, en RKC pik gewoon een puntje mee. Daar zijn ze gewoon uh, blij mee. 1-1 in, in het tabel stadion tussen Heerenveen en RKC. Vier wedstrijden zitten erop vanavond. De Graafschap PSV eindigt in 1-3. NEC Roda 1-2. Heerenveen RKC 1-1. En Heracles FC Twente 1-1. En het is rust bij Ajax NAC. En Ajax leidt in de Arena met 1-0. En dan gaan we verder met de Graafschap PSV. Die wedstrijd die we al eerder noemden. 1-3. Frank Snoek spraat na met Wijnaldum. Als jij er niet was geweest, was het nu feest in de kleedkamer van de Graafschap geweest? Nee, <laughs> ja, Ik denk het niet. Ik bedoel, je was het verschil vanavond met twee goals? Ja, klopt. Maar ik denk dat je het team nodig hebt om uh, die prestatie... Uh, om die prestatie neer te zetten, denk ik. Als ik de ballen niet had gehad om te, om te, te scoren... Dan, uh... Ik heb ze niet gescoord, dus tien prestatie, denk ik. Elke speler vindt het fijn als hij succes heeft. Maar ik kan me zo voorstellen uh, dat het voor jou nu extra betekent... omdat in de vorige wedstrijd, alweer twee weken geleden, werd je gewisseld. heb je een penalty gemist. En dan kom je nu terug en dan maak je twee goals. Dat is toch fijn? Ja, precies. Uh, natuurlijk uh, hou je in je achterhoofd dat je de vorige wedstrijd slecht gespeeld hebt. En uh, dan wil je het nu gewoon goed maken. En dat heb ik voor de wedstrijd ook gezegd. En ik heb, denk ik, uh, twee weken zo rondgelopen met... Uh,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 Eerst maar over het resultaat. Uh, drie punten, daar kwamen jullie voor, die heb je dus tevreden. Ja, uh, over het resultaat kan ik alleen maar tevreden zijn. Uh, ik denk dat ik uh, ook tevreden kan zijn over de eerste uh, twintig, vijfde minuten. En dan, dan krijgen we een, een heel vervelende goal tegen. En daarna hebben we even een fase tot een rust. Nou, dan denk ik dat, uh, dat de graafschap uh, twee of drie... Uh, misschien wel 100% kansen heeft gekregen. Nou, en dat, dat is namelijk niet goed. Anderzijds is het weer zo dat wij ook in de eerste helft... Ja, ook een aantal uh, 100% kansen krijgen. En die maken we dan niet. En dan ga je de rust in. Dan denk ik, dat, uh, nou, ik had het gevoel op de bank dat... Uh, we hebben de controle. Na nou, rust zijn, zijn praktisch niet meer bij ons voor de goal geweest. In ieder geval gevaarlijk. En wij zelf, uh, als wij dat nog beter uit kunnen spelen... dan kunnen we er nog een, stu nog een stuk of twee, drie bij maken, denk ik. Maar tot aan de rust wordt er toch een wedstrijd gespeeld die, die meer de graas op ligt dan jullie? Ja, ik, dat, dat, ik, ik vond wel dat wij de eerste 20 minuten er vrij redelijk doorheen konden spelen, hoor. Om, uh, door hun druk heen. Maar je weet ook, als ze uh, als zoveel energie uh, verbruiken, ja, dan, dan, dan weet je dat, dat richting het einde van de wedstrijd dat dat niet meer vol te houden is voor, uh, voor dat team. En, en wij, wij moeten nog wel wat beter, zeker in het uh, in, in positiespel, daar kan we allemaal uh, nog wel veel beter, zeker vandaag. Labiat speelt een goede eerste helft, maar kan een keer een bal geven aan, aan Mertens. En dan zou misschien Mertens ook geholpen zijn met weer een goal. Ja, dat klopt. En zo hadden we een aantal uh, verkeerde keuzes die we, uh, die we hebben gemaakt. En, en goed dat, dat, dat, dat gebeurt in voetbal. We wisten dat dit wel een vervelende wedstrijd kon zijn. Nou, en en het scoreverloop maakt het ook weer vervelend. En, en dan zie je namelijk ook dat uh, uh, in die fase in de eerste helft, uh, de eindfase van de eerste helft, dat Jetro Willems bijvoorbeeld had het heel moeilijk. Maar goed, dat is, dat is een jongen van 17, heeft een, nu een reeks van wedstrijden. En in de tweede helft heeft hij zich denk ik heel goed hersteld. Fred Rutte, de trainer van PSV, dat dus won de, met 3-1 in Doetinchem bij de Graafschap. De winnende trainer, laten we de verliezenden ook maar even horen. Andries Ulderink. Daar staat u weer met lege handen. En toch heeft u lang gedacht, hier gaan we iets uithalen uit deze wedstrijd. Ja, zeker is de eerste helft. We uh, kregen denk ik na de 1-1 twee uh, aardige kansen om uh, uh, zelf nog weer te scoren. Uh, je weet ook altijd als je zo ver naar voren speelt dat je ook wat kansen weggeeft. Nou goed, daar, dat, dat risico dat, dat calculeer je dan een klein beetje in. Nou, goed, we blijven lang in de wedstrijd. Ja goed, helaas, uh, wat was het in de laatste kwartier, 20 minuten. Uh, krijg je de 2-1 uh, om de oren en dan ja, zodra de 3-1 valt dan weet je dat het uh, een uh, moeilijk verhaal gaat worden. Want toch verliep de avond heel lang volgens het plan. Ja, dat klopt. En we wisten ook gelukkig in en rondom de sessie van PSV te komen. En ook het druk zetten konden het PSV behoorlijk dwingen tot een lange bal. Ja, goed. Dat hebben we prima gedaan. Helaas, zoals je al zei, staan we weer met lege handen. Het, het woord gelukkig was ook wel van toepassing op jullie doelpunt. Ja, dat klopt. Ik denk dat uh, de, de keeper daar niet helemaal vrij uit uh, gaat. Maar uh, ja, daarentegen hebben we denk ik ook twee, drie uh, echte kansen laten liggen om hem uh, om misschien wel uh, te, te scoren. Goed, uh, dat is jammer. Ik ben blij dat we in onze aanvalspel in ieder geval uh, een aantal goede dingen hebben laten zien. We kwamen toch regelmatig via de linkerkant een aantal keer goed door. Een paar keer met lopende mensen achter de laatste lijn van uh, de tegenstander. Dus wat dat er gaat, uh, heb ik ook gewoon een paar aantal goede dingen gezien tegen uh, ja, natuurlijk een uh, behoorlijke ploeg tegen ons. Is dit dan toch een nederlaag die de burger moed geeft? Of ben ik dan... Uh...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 She's had an only, and that is all. She's had an only, and that is all. When men meet her, they won't to fall until a mummy doesn't sleep alone. She's had an The the the All the young girls to the book The of The Book of Only Young Girls to the Book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 MUZIEK Chantel met Bukovina. En die houtkampen, we hebben in de rust wat beelden kunnen zien van de arena. En ik zag spandoeken, maar die zijn wel eenzijdig, hè? Uh, die waren wel eenzijdig, maar nu hangt er, wacht even, even kijken wat er gebeurt. 1-0 nog altijd de voor Ajax eigenlijk in de aanval. Die waren allemaal de spandoeken die we gezien hebben in het uh, voordeel van zeg maar, Kruif. Maar nu hangt er een uh, bij vak 4-10. Dat is een belangrijk supportersvak. Een groot spandoek van Gaal, alt voor altijd magistraal. Dus dat uh, betekent dat er toch ook weer uh, wat andere tekenen zijn. Men heeft daar dus duidelijk ook niet gekozen. Want in de eerste helft zagen we daar nog de raad van commissarissen is te vervangen. Echte Ajaxi er niet. Uh, nogal richting Kruif de richting van Kruijven opgericht. Maar goed, dat allemaal tezijde, over de Russen gesproken. Echte sporters werden gehuldigd. De wereldkampioenen Hongbal kwamen op het veld, tenminste dat gedeelte wat in Nederland is. En werden hartstochtelijk toegejuicht, harder toegejuicht dan welke speler ook in de eerste helft. En terecht, want de eerste helft was niet goed van beide kanten, laag tempo. En nu moet Nak Breda gaan komen in de tweede helft. Met, uh, in deze wedstrijd. Met een 1-0 achterstand. Nog geen wissels uh, gezien. En ook nog geen uh, wissels uh, in het uh, veld qua. Uh, spel van Nac Breda. Want het spel bevindt zich nog altijd op de helft van de Bredanaars. En nu heeft Ajax balbezit via Vertongen. Die speelt de bal rustig terug op Vermeer. Maar ja, dat is altijd gevaarlijk. Dat uh, weet Ajax sinds FC Utrecht ook. Maar de bal gaat goed naar de zijkant. Naar nou, Van der Wiel. Die gaat proberen de bal naar voren te spelen. Maar dat hoeft niet, want hij speelt hem terug naar Vertongen. Vertongen dan wel in de vooruit naar Anita. Anita nu op de helft van Nac Breda. 1-0 de voorsprong door het mooie doelpunt van Soleimani. Een van de weinige hoogtepunten van de eerste helft. Bal naar Lodero in geval voor de geblesseerd geraakte Bulekin. Uh, slechte 1-2 met Jans, omdat Jans het even niet begreep. Maar Lodero grijpt goed in en brengt het balbezit terug bij Ajax. En dan een mooi paasje van Soleimani richting Eerksen En dan is hem met heel veel moeite gillissen die de bal weg kan uh, tikken. Wel ten koste van een inworp aan de rechterkant van het veld. Het was een mooie aanval opgezet, onder andere door Soleimani en door Lodero. Lodero die de bal op Soleimani gaf, Sulemani met een klein tikje door naar Eriksen, maar die kreeg de bal niet onder controle. De Inworp genomen. E -Jong, Eno gaat uh, een aardige beweging maken. Wordt onderuit gekegeld. Die krijgt de vrije trap mee. En die vrije trap gaat genomen worden halverwege de helft van Nauk Breda. Aan de rechterkant van uh, de helft van uh, Nauk Breda. Met het linkerbeen door Theo Jansen. De koppers voor zover nog aanwezig. Met uh, Jan Vertongen naar voren. En ook uh, al de wereld is uh, mee naar voren. Die twee zijn de koppers. Maar de bal wordt kort genomen op Eriksen. Bal voor het doel. En dan is het uh, ja, een rauwe. Die de bal kan pakken. En zo hebben we alweer 4,5 minuten erop zitten in de tweede helft. En staat Ajax nog altijd met 1-0 voor. Oeh, snippertje van Anita. Leurling is weg. Leurling is straks op gebied binnen. En schiet de bal tegen Meer op de eerste kans. En dat dankzij Anita die in de fout ging en even de hand opsteekt ter verontschuldiging. Leurling had er meer mee moeten doen. En Ajax leidt ondanks dat foutje van Anita nog altijd met 1-0 tegen Breda. Lock on. Met Betty nog kansen gezien bij Ajax Nak, Andy. Ja, maar het is Ajax dat uh, de toon zet na die ene kans van uh, Leurling. Nu is de Eriksen die zich net uh, doodloopt uh, op uh, Erik Bottegien, en dus uh, is het bal bezit voor Leurling van uh, Nak nou, Breda. Speelt de bal direct naar voren, maar Schaller kan niet bereikt worden. Die tussen al de wereld en vertongen in en weinig uh, kan klaarmaken, ook omdat hij gewoon geen bal naar voren krijgt de spits van, uh, van Nac Breda. Nu is de bal bezit voor uh, Nac via Botteguin die de bal naar buiten speelt. Naar Donny Gorter Gorten. bal naar voren. Maar ja, het is uh, weinig zoden aan de dijk. Het staat pas 1-0 voor Ajax en dat blijft toch een gevaarlijke stand. Dat zagen we net met die kans voor Anthony Leurling. Uh, het is dat hij tegen Vermeer aanschiet. Het was zo'n beetje de tweede bal die Vermeer te verwerken kreeg. Uh, de eerste bal was een schot van uh, 60 meter of zo. Uh, de, kon hij met zijn uh, linkerteen kon hij die nog uh, tegenhouden. Dat deed hij dan ook en dat was geen enkel probleem. Maar hier moest hij echt... Uh in actie komen op de actie van Leurling. Nu Anita, de man die in de fout ging bij Leurling toen. Nu in aanvallend opzicht. Speelt de bal naar Eriksen. Eriksen bal breed naar 1-0. 1-0 met een gele kaart achter de naam moet uitkijken. Speelt de bal breed naar Van der Wiel. De rechtsbek. Die gaat weer door naar buiten naar de linkerkant. Waar Soleimani staat. Soleimani, daar komt altijd wel wat dreiging vandaan. Dan via Van der Wiel bal voor het doel. En ik zei het al, het is een heel klein manneke. Die Ebecilio, die springt wel hoog. En dan gaat de er zelfs onder door, maar kan Eriksen de bal uh, inspelen op uh, Lodero. Lodero probeert de bal even tot te spelen op Eno. Lukt ook Eriksen. Eriksen uh, nog altijd de bal. Schiet. En Eriksen schiet helemaal niet zo slecht. De bal wordt uit de hoek. Getikt door Jelle ten Rauwelaar ten koste van de hoekschop. Mooi schot met rechts. Ingeschoten en Ter Raula is natuurlijk een uitstekende keeperboord tot de top 5 van Nederland. En haalt hem goed uit de hoek, want die bal had er anders gewoon ingezeten met één stuit. En nu is het slechts een hoekschop voor Ajax vanaf de rechterkant. Theo Jansen gaat dat doen met het linkerbeen. En eens kijken wat hij daarmee allemaal kan. Nou, we weten heel veel mooie dingen. En misschien dat hij dat nu ook kan gaan doen als er twee goede koppers mee naar voren zijn vertongen. En al de wereld komt die bal richting Vertongen. Die probeert de bal door te koppen. Eh, raakt de bal een heel klein beetje. En dan gaat de bal over de achterlijn. Is het een doeltrap voor ten Rauwelaar 1-0. 36ste minuut was het eh, Mirelem Soleimani die op aangegeven van Lodero de 1-0 kon scoren. En nu zitten we 10 minuten na rust nog altijd met die stand als de bal... Door ten Rauwelaar op Luijks wordt gespeeld. Luijks met de lange bal naar voren. Kan Schalke er niet bij. Maar is de afvallende bal voor Leurling maakt Anita Hens. Moet uitkijken. En dan Ebecilio die een beetje vervelend de bal bij zich houdt. En ook nog op twee meter gaat staan. Maar Leurling is de vervelendste niet. Speelt de bal meteen breed op Botteguin Botteguin op Schilder. Schilderbal naar buiten naar Gorter. Gorter halverwege de helft van Ajax. Er komt wat meer. Uh, druk van uh, Nac Breda. Het zal ook wel moeten bij een 1-0-8. Dan, maar nu gaat de bal weer helemaal terug naar Bottingin. Die loopt over de middenlijn, gaat de bal naar buiten. Goede bal op Gorter. Gorter kan een paar passen nemen. Brengt de bal dan nogal scherp voor het doel. Opgevangen door Kenneth verkeer, Vermeer. En <laughs> verkeer? Uh, hij deed het uh, wel goed hoor. Kenneth Vermeer na 11 minuten spelen. 1-0. Suleimani de doelpunt te maken Vooralsnog de matchwinner tegen Nac Breda voor Ajax. Snowboarder Diemen de Jong is weer in de top 10 geëindigd op het onderdeel Big Air. Bij de wereldwerkenwedstrijd in Stockholm werd hij tiende. De winst was voor de Zweed Niklas Matsson. In Londen eindigde de Jong ook al in de top 10. En Edwin van Kalker is met zijn viermansbob in Eagles... als achtste geëindigd in de wedstrijd voor de Europa Cup. Over twee runs moest van Kalker op de Oostenrijkse baan... 67 honderdste seconden toegeven op de winnende bob van de Rus Alexander Zubkov. En er is ook nog waterpolo, want de speels is van ZVL hebben de tweede groepswedstrijd voor de landtrofee verloren. In Padua was gastclub Padova met 10-8 te sterk. Graafschap PSV eindigt in 1-3. NEC verloor van Roda 1-2. Heerenveen RKC werd 1-1. En Herakles Twente in de slotfase ook 1-1. Ajax staat in de tweede helft na 10 minuten met 1-0 voor tegen NAC. Tot zo, na het NOS Journaal. lijn op 1